1 Uur. Joris Stubenitsky met het NOS-journaal. In het noorden van Syrië zijn meer dan 40 mensen omgekomen door bomaanslagen. Een vrachtwagen vol explosieven ontplofte in de stad Kamlišli aan de grens met Turkije. Ergens anders in die stad ontplofte een motor waarin een bom was verstopt. De stad is grotendeels in handen van Koerdische milities. De Islamitische Staat heeft de aanslagen in de Syrische stad opgeëist. Een politieagent die eind mei een man doodschoot in een park in Schiedam... wordt daar niet voor vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man zich aan de regels gehouden. De agent schoot een man van 21 dood... na een telefoontje over een beroving waarbij hij was geschoten. De man zou tegen de agent hebben geroepen dat hij moest schieten. Waarschijnlijk had hij zelf de politie gebeld over die beroving... om zo zijn eigen dood uit te lokken. De man die in Japan 19 gehandicapten vermoordde heeft daar geen spijt van. Dat heeft hij tegen de politie gezegd. De man van 21 drong maandag een instelling voor gehandicapten binnen en stak bewoners in hun slaap dood. Ook verwonde hij er een aantal. De man heeft in de instelling gewerkt en gaf zichzelf aan na de steekpartij. Na zijn aanhouding was hij lachend te zien op foto's en video's. Wijkverpleegkundigen doen vaak huishoudelijk werk bij hun patiënten... terwijl dat niet hun taak is. 60 doet wel eens de afwas of vervangt een lamp. Gemeenten hebben bezuinigd op de huishoudelijke hulp... maar dat werk wordt nu door duurdere verpleegkundigen... en verzorgenden overgenomen. En in Emmeloord, in Flevoland, zijn vier auto's uitgebrand. Waarschijnlijk zijn ze aangestoken... want ze stonden niet naast elkaar geparkeerd. De politie in Emmeloord onderzoekt de autobranden... en roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer, vanuit het westen bewolking en af en toe wat regen. Pas vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Morgen geregeld zon, soms nog een bui en opnieuw een graad of 22. Dit, DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer. Op de A7 richting Hoorn 3 kilometer tussen Abbekijk en Hoorn Noord. En op de A27 Gorkum richting Breda. Daar staat dus de Nieuwe Dijk en Hank 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik denk doen we ze wat anders. <hijen> Het is echt zo'n triomfantelijk muziekstuk dit. Wel hè? Gaan we nou uh, nog leuke dingen doen, tweede uur? Ja, vast wel. Ja? Ja, ik ga weer uh, een klein stukje nieuws doen. En nog een keer het weerbericht. En ik hm. weet niet of jij nog iets leuks in petto hebt. Ja, ik ben heel hard aan het verzinnen. Oeh, oeh, oeh. Oh, dus dat kraakt zo. Oh. Ja, het is, is geen storing. Het is ook de pijnlijke blik in mijn ogen voor degene die meekrijgt. Oeh, Zeg. Uh, je. Ja. ik zeg wel eens dat jij een kroepenkloopje hebt, hè? <laughs> Ja, maar dan hebben de luisteraars nu toch geen idee wat je daarmee bedoelt, joh. Um, um, um, ja, nee, dat ga ik wel een keertje uitleggen. Ik zet het op YouTube. <laughs> Echt niet? Echt wel? Nee hoor. Echt wel. Maar oh, uh, oh. deze hebben ook een loopje, maar dan uh, net even anders. Hele discussies op het werk. Wie nou de leukste dame van, de, van het groepje was. Ik vond de kleinste. Maar ja, ik ben een vrouw. Dus dat telt zeker niet. Nee, klopt. Helemaal <laughs> gelijk. Zo he? ja. so simpel. Ja. Kom op, bro. Ja. Jij mag me meneer noemen. Sorry? Jij mag me meneer noemen. Maar deze meneer mag je L noemen.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 Incidents and accidents, there were hints and allegations. But if you'd be my bodyguard, I can be your lost pal. I can call you Daddy and Daddy when you call. Simon. You can call me Al een het briljante uh, album Graceland. Ben jij nou nog breaking news? <laughs> ja. ja, eigenlijk wel. Laat me um, Er werd een man gefilmd terwijl hij aan het rijden was op een bus. En tegelijkertijd Pokémon Go speelde. Jawel, de Pokémon kan niet ontbreken hè? De man reed tussen Leiden en Alphen aan de Rijn, <coughs> omdat daar deze week geen treinverkeer rijdt. Het filmpje werd via verschillende sites heel snel en heel veel verspreid. De buschauffeur van Ringelberg Tours, die is dan ook helaas zijn baan kwijtgeraakt. Hij is ah, hierdoor hoe vervelend toch. Ah. Ja, maar dat doe je toch ook niet tijdens je werk en zeker niet tijdens het autorijden, kom op zeg. Ja, ik weet niet hoe vaak jij langs de weg Ach. zit, maar als ik af en toe zie wat mensen allemaal doen onderweg, dan denk ik, het zal. <laughs> ja, maar ik bedoel, op je telefoon Pokémon's gaan zitten vangen, kom op. Nee, jezelf opmaken niet. in de achteruitkijkspiegel. dat is wat. Ja, ja, nee, dat schiet ook niet echt op. Ja, dus ja goed. Ja. Maar goed, um, um, voor zover ik weet, is dit het eerste ontslag wat er in Nederland gevallen is? Dankzij Pokémon. Jee. Het is ik, triest. Ik, ik, vind, ik vind het goed. We gaan gewoon lekker door in zonnige sferen. Miami Sound Machine, Gloria Estefan, Conga. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't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 Kom nou maar. blijf van deze Ik ben ooit naar een optreden van haar geweest. Oh, geweldig. Gloria Estefan. Oh, geweldig mens. Ik heb jou op het gedaan Haha, <laughs> echt wel. <laughs> Zonder dat je het wist. Haap, oh. hè? Ja, hè? ik merk dat vanmiddag wel. Daar word je blij van. Shakira, La Bicicleta. Ik denk dat hij geen zware stem. <laughs> Carlos Vest die doet ook. Ja, de overgang is ja. ook lekker smooth, dus wat dat betreft past dat wel. Kamba. Y que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una, una cartica que yo guardo donde te Desesperado, una que yo guardo donde te escribí, que te que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón por ti, lo aquí yo guardo donde te escribí, que te que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, lekker een beetje die Spaanse sfeer. Lleva, tu oye me en dit nou lekker klinkt, of je het nou prettig? Dat wil wel een beetje duidelijk zijn. Mensen snappen dat niet, hè? Ja, dat is toch vervelend. Veel duidelijker zal het niet worden. Ah, okay. Deze hebben we zo stuk gezongen hoor. Echt. Ja. <laughs> natuurlijk met Viva La Vida. La Vida. Toen het net als hij de beachpopzingers die hebben ook op het repertoire staan. En volgens sommigen um, hebben we hem iets te vaak gezongen. Volgens sommigen, hè? Ja, en, ik, ik ben geen sommige. Je geen namen, hè? Nee. nee. Als je het nu hebt over dames waar ik graag naar kijk. En luister. Kijk. Er zijn gewoon dingen die, waar ik geen kind of in heb. Oh, hey. Er nog goede muziek over. Nou, ja, af en toe. Ja, af en toe. Niet anders uh, Af en toe. Feel like a woman. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Onze eigen toets Spaan. ik wil Spaans? maar zeggen Spaans. Oh, foei. Goed, ik heb nog een berichtje over Amsterdam. Vanmorgen was station Amsterdam-Amstel al voor korte tijd ontruimd... en zojuist was het Rijksmuseum ook aan de beurt. Bezoekers en personeel werden daar gesommeerd het pand te verlaten. Rond tien uur ging een brandalarm in het Rijksmuseum namelijk af... en werd er omgeroepen dat iedereen naar buiten moest... en op aanwijzing van het personeel moest wachten. Op Twitter vroegen mensen zich al af wat er aan de hand was... en later bleek dat het om een oefening ging... We zeggen van tevoren natuurlijk nooit dat het om een oefening gaat, want dan nemen de mensen het alarm misschien niet meer serieus, legt de woordvoerder van het museum uit. De oefening liep gesmeerd. Na een kwartier kon iedereen gewoon weer naar binnen. Mensen wiens bezoek door de oefening in het water is gevallen, mogen een kaartje omwisselen voor een andere dag. En nu was ik mijn eerste papiertje kwijt, dat is ook wat. Maar ik heb hem weer gevonden. Nou, oh. um, nog een iets over oh, Zandvoort zelf. Uh, er is vanmorgen een uh, grote vrachtwagen weer uh, gesignaleerd. En uh, die had een nieuwe lading palmbomen bij zich. Dus voor op de boulevard, om die een beetje op te vrolijken. En dat had ik net even van Facebook geplukt. Lang leven Facebook, al die roddels daar, geweldig. Um, en in Bloemendaal is er een man door een vos gebeten in de duinen. Hij had twee tandafdrukken van het dier in zijn enkel. De vossen in het gebied worden steeds minder schuw doordat voorbijgangers ze ook voeren. De vos kwam naar me toe en begon aan mijn enkel te ruiken, vertelt de gebeten Lennart Viveen. In het begin vond ik het eigenlijk wel grappig en hij dacht: straks gaat hij me ook nog likken. Maar helaas, dat was dus niet het geval. Hij beet en hij wel vol in mijn enkels. Ik schreeuwde nog heul, laat los. Maar daar schrok hij niet van. Ik heb toen mijn voet terechtgetrokken en mijn fiets tussen mij en hem ingezet om mezelf te beschermen. Uit onderzoek bleek dat hij gelukkig geen hondsdolheid had opgelopen. Dat vond hij wel een zeer grote opluchting. Hij wil anderen graag waarschuwen. Mensen denken dat vossen schattige dieren zijn, maar ze zijn eigenlijk ontzettend onberekenbaar. Het RIVM is het daar ook roerend mee eens. Vossen komen steeds vaker voor op plekken waar mensen ook zijn. Ze zien er leuk uit, maar ze kunnen vervelend bijten. Wacht even, want er komt dus een vos op je af. Ja. Je gaat aan je voet ruiken. Aan je, ja, aan je dat, dat is al wat, hè, voetgeur. En dan is je eerste gedachte, hij gaat mij likken. Uh, ja. Dat is echt je eerste gedachte. Ja, niet de mijne, maar van die meneer die het overkomen is. En dat, nee, ik dat, snap, dat snap ik, maar dat is ja. dan de eerste hij gaat mm -hmm. mij likken. Ja, okay. meneer Vieveen dacht dat echt. Ik raad die meneer aan om niet met haaien te gaan zwemmen. En die hebben ook geen neus. Zo, echt wel. <laughs> <laughs> Niet zichtbaar. Ah, Oké. Okay. Goed, het weer. Dus gaan we naar het weer? Ja. Okay. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Vanuit het westen uit neemt de bewolking toe en vanaf vanmiddag zullen er af en toe buien, regen vallen. Het is dan ook wisselend bewolkt. Vanmiddag valt de eerste regen in het westen van het land. Helaas zijn wij als eerste dus de klos. De regen breidt zich in de loop van de middag uit over de rest van het land. Verder inwaarts wordt de neerslag buiig van karakter. De middagtemperatuur loopt uiteen een van 19 graden vlak aan zee... tot 23 in het oosten van het land. De zuidwestenwind is matig aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht is er veel bewolking en af en toe valt er wat regen... De temperatuur daalt naar zo'n 17 graden. Er staat een zwakke wind en de richting kunnen ze nog niet helemaal vertellen. Want ze zeggen um, overwegend uit richtingen tussen noordwest en zuidwest. Ja. Donderdag overdag is het zwaar bewolkt en valt er af en toe regen... die in de loop van de dag buiig van karakter wordt. In het oosten is onweer dan ook niet uitgesloten. In de middag klaart het in het zuidwesten weer op. De middagtemperatuur zal liggen tussen zo'n 19 en 23 graden. De wind is zwak tot matig en komt wederom uit uiteenlopende richtingen. Maar het is anders best een milde herfst, vind je? <laughs> ja, heerlijk. Ja. We gaan verder met uh, Sofia Alvara Soler. Maar goed, dat kan aan mij liggen. Niet zo last van een goed humeur, bedoel je. Nee. nee. Nu leg je mijn woorden in mijn mond die ik niet heb uitgesproken? Nou, okay. Nee, nee, nee. nee. Zullen we gewoon uh, een liedje doen over het Nederlandse weer? <laughs> ja. Van Kate Perry. Dat klopt natuurlijk over het Nederlandse weer. Ik heb het weer naar een ootje kleden zien verwisselen. Ja, er zijn wel heel veel meer dingen die ik niet gezien heb, denk ik. Zoals? Ja, dat weet ik niet, die heb ik niet gezien. Ah, oké. Okay. Die fm op 106,9 is zon! Zee, zee, Dat klonk ook heel goed. <laughs> Nogal echo. It is you two at one is getting better? But do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying won't love one life when it's one. Go! Een keer bekend heeft dat hij eigenlijk vond dat hij niet kon zingen van zichzelf. Dat hij er meer, meer of meer ingerold is. Hij erkent het, tenminste. Ja, ja. Hmm. Ja, dat is waar. Je kijkt naar mij, maar ik voel me niet zo erg aangesproken. Dat is <laughs> ja, dus omdat ik samen met jouw programma doe, toch? Ah, oké, okay, dat is het. Dan kijk ik je altijd aan. Deze twee uh, heren, uh ja, mm. word ik ook blij van. Bijzondere herinneringen heb ik bij dit nummer, maar goed. Ja, ja nee, die ga ik niet delen. Oh. Maar uh, ja, vet. Bowie en Mercury. Under pressure. pressure. Dat begrepen jij de bioscoopagenda klaar hebt liggen? Ja, zeker. Die had ik nog even opgezocht voor je. Brand is los. Um, de film waar de meeste mensen al ontzettend veel over zo bespreken is Finding Dory, het uh, welbekende Finding Nemo. Daar is dit een vervolg op. Dat is uh, in 3D en Nederlands gesproken. Um, de komende twee weken, vanaf uh, vandaag 27 juli tot en met 10 augustus, draait hij. En die draait twee keer per dag om 11 uur morgens en om half twee is middags. Uh, Ice Age, precies hetzelfde ook de komende twee weken elke dag en dan wel om half vier. Die is ook in 3D en ook Nederlands gesproken. En dan hebben we nog de, elke dag de komende twee weken... de grote vriendelijke reus, de GVR. En die begint om Yay. zeven uur elke dag. Die vind jij leuk, hè? Ja. Nou, uh, onthoud het. Het is wel Engels gesproken. Uh, ook in 3D. Dus elke dag om zeven uur s'avonds. En dan hebben we nog een, uh, een boekverfilming. Het is een drama met um, Emilia Clarke en Sam Cleflin. Uh, de titel is Me Before You. En die speelt elke avond om 21.30 uur, dus om half tien. Uh, de kassa is een half uur voor aanvang open. En dagelijks zijn ze geopend tussen tien en twee uur, s'nachts. nachts. Um, uh, het is, de meeste films zijn 9.50 voor volwassenen en 7 euro voor de kinderen. Nou, nou dat nou, was hem. Oké, okay, dankjewel. Alstublieft. Um, Robert Palmer, Addicted to Love. Als je nou toch een verslaving moet hebben. Mag mijn mij de hele wereld verslaafd raken nu. Ja, nog een boodschap in het kader van het algemeen nut. Nou, het was meer nog een aanvulling op de GVR. Um, ik had nog even wat, uh, wat naslagwerk gedaan. Um, uh, deze film is uh, ja, de legendarische regisseur Steven Spielberg natuurlijk. Um, in samenwerking met Disney is deze gemaakt. Het is de eerste film van Spielberg waarbij het team achter de kaskraker IT e ook weer betrokken is. Oh. Um, en uh, het boek vond diverse prijzen en is gewoon een van de bekendste kinderboeken aller tijden. En wist jij dat het vandaag of dit jaar, precies 100 jaar geleden is, dat de legendarische kinderboekenschrijver Ronald Daal werd geboren? Nee, dat wist ik niet. Nou, dat is de reden waarom de film is uitgebracht. Ik dit ben, wel, jaar. ben zowel een fan van Roald Daal als van de GVR. Dat nou, neem het, je wel mee van de week. Ik denk dat ik dat uh, boek... dat al twintig keer voorgelezen heb... aan mijn kinderen. Nou, dan gaan we hem van de week een keer bekijken. Ja, dat is goed. Ja. Ik um, zal zorgen dat ik wakker blijf. <laughs> Roy Orbison. Every time I look... I see love that money just can't buy uitjezen met een heel klein stukje... Um, nou... Vliet Mac. Dat lijkt me wel wat. Gezellig. Ja? Ja, lekker. oké okay. Zijn we er vrijdag weer? Nee. Nee, dan wordt het weer een rondje ziekenhuis. Sorry. Oké. Okay. Nou. Helaas. Dan wordt het volgende week weer. Ja, dan zijn we er absoluut weer. Dan uh, dank ik iedereen voor het luisteren. En uh, graag tot volgende week. Goed weekend.